Plaatselijk valt wat regen. Vanuit het noordwesten volgt vanmiddag een regengebied. In het zuidoosten kan dan sneeuw of natte sneeuw vallen. De middagtemperatuur komt uit tussen plus 3 in Limburg en plus 6 op de Wadden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog lange files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Bussem en Diemen, 9 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Er zijn twee rijstroken dicht... A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Everdingen, 7 kilometer. A4, Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude, 8 kilometer. En verderop bij Schiphol, 10 kilometer. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag, 9 kilometer. Op taal 15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum... 15 kilometer na een ongeluk. De hoofdrijbaan is nog steeds afgesloten. Ook op de A15, maar dan vanuit Nijmegen naar Gorkum...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 Welkom bij uur 2 Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdagmiddag uh, hier in Zandvoort. Het zonnige Zandvoort. Er liggen nog wel ijs op de grond, maar... Goed, het is redelijk begaanbaar. Het is redelijk begaanbaar. Goed, luisteraars, welkom terug. Uh, ja, u hoorde niet de stem van, uh, van Rob. Die is een weekendje weg. Die gaan we aan het eind van uh, het laatste uur gaan we die eens even bellen en kijken waar die uithangt.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 uh, in, nieuws over de informatieavond omtrent de kermis, want er was vorig jaar ook nog het nodige om te doen. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren naar Zandvoort op zaterdag met hele leuke en afwisselende muziek. Het is 8 over 3 en ik wil je even kennis laten maken met een fantastisch nummer. Dan ben ik erg benieuwd. Het is uh, drie jaar oud nu. Ja. En uh, ja, het is niet heel erg bekend. Okay. Maar ik weet zeker, deze wil je op je mp3. Het is een beetje soul-achtig. Uh, de zanger die het zingt ja, is, is best wel oud, maar het was het debuutalbum. Ik heb het over Lee Fields, okay. samen met de Expressions en het prachtige. En wij mannen houden er allemaal van. Dit is Lee Fields en Ladies...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 Les musiciens, les mavissiens qui arrivent bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les mavissiens qui arrivent bien voir les comédiens. Les Babies are too fart best. Ich komm noch aus, besonders deine Gegend meide ich. Und nur selten ich deine Freunde. Sie fragen mich, was ich jetzt tue. Was soll ich denn schon tun ohne dich? Ich ik hap me aus, setze een Fuß vor den anderen, bis ik alles das, wat geschehen is, kapier. Ik hap me ein, ik hap me aus, neem een Tag nach dem anderen, bis ik endlich weiß, dat du wieder kommst zu mir.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 Ich hab' mein ein, ich hab' mein aus, setze einen Fuß vor den anderen, bis ich alles weiß, was geschehenes, kapiere. Ich hab' mein ein, ich hab' mein aus, nehm' mein Tag nach dem anderen, bis ich endlich weiß. Dat du wieder was geschehen ist, kapier ich einfach nicht. Ich habe auch nimmer Zeit nach dem anderen. Bis ich endlich weiß, dass du wieder komst zu mir. Ah, wat een platen. Ja, het blijft goed. Het blijft goed. En uh... We draaien ook alle talen hier bij CFM. Ja, we zijn allround. In het Duits, rosje, Cicero, Ich, Atme, Ein. En daarvoor, de kaarten zijn eruit hoor. Charles Asnavour en Le Comedien. Ja, en ze gaan naar de Lamisstraat. Verder zeg ik niks.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 This'll be the day that I die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 just right Ze hebben er helemaal gelijk in. Concrete sneaker en good old days. En daarvoor Jamie Lidell en wat een platen. Little bit of feel good.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 Bye, it's good. Op ZFM En we feliciteren weer iemand Die de kaart heeft gewonnen Voor de huishoudbeurs het goede antwoord was Lou Rawls En Lady Love Zometeen het, uh, het derde en laatste uur Van uh, Zandvoort op zaterdag Nog twee kansen Voor de dubbele kaarten Voor uh, de huishoudbeurs uh, nou ja.